6 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Brandende zendmasten hadden met elkaar te maken. Strafzaak decembermoorden opgeschort. En bankers in Spanje in problemen door vastgoed.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 De brand in IJsselstein brak uit door urenlange oververhitting. De antennes zonden niet goed uit, maar kregen wel de gebruikelijke hoeveelheid energie. Daardoor liep de temperatuur zo hoog op dat uiteindelijk brand ontstond. De radioontvangst in midden nederland verslechterde vervolgens. En het lijkt er volgens de onderzoekers op dat Broadcast Partners heeft geprobeerd dat probleem te verhelpen vanuit de toren in Smilde, die daardoor ook oververhit raakte. Door het uitvallen van de mast in Smilde is de ontvangst van radiozenders in het noorden van Nederland nog steeds niet optimaal.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 De Europese beurzen hebben de week positief afgesloten. Dat was vooral te danken aan positieve cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. De Amsterdamse beurs sloot met een winst van bijna een procent op 305 punten. Ook de beurzen in Londen en Frankfurt sloten een procent hoger. Vanochtend stonden veel effectenbeurzen nog op verlies. En dat kwam door de aanhoudende onrust rond Griekenland en Spanje... en het miljardenverlies van de grootste bank van de VS, JP Morgan Chase.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 Ook op de A1 ging het mis, van Amsterdam naar Amersfoort. Er staat tussen Meer en Blarikum 6 kilometer stil. Na een aanrijding is daar de rechterrijstrook dicht. Het verkeer dat van zuid naar noord langs Rotterdam wil... dat heeft nog een flink probleem, want de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen... is deze avondspits helemaal dicht tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein... na een ernstig ongeluk. Um, omrijden dat kan via de A15, maar daar staat het wel helemaal vol. Tussen Rozenburg en knooppunt Vaanplein, 15 kilometer. En dan sluitend op de A16 naar het noorden. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein, 9 kilometer. Meer vertraging is er nog bij de Maastunnel in Rotterdam zelf. Wat verder nog opvalt is de A27 vanuit Almere. Bij Wildhoven, 9 kilometer. Is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Tussen Utrecht en Woerden ligt het treinverkeer stil door een zijnstoring. Er rijden wel bussen en de vertraging loopt op tot een uur.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 De eerste keer dat ik hoorde van de chicken sticks van Ichlo, was ik helemaal van. Oh, unglaublich. Wonderbaar! Maar toen ik erachter kwam dat er da plofkip drin zit, was ik zoiets van. Nee, man! Schade! Plofkip! Kom op, Ichlo! Maak deze chicken sticks nou eens echt unglaublich en wonderbaar. En haal die plofkip daar draus! Meer weten? Kijk op wakkadier.nl. Wat ik over heb, spaar ik.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 Het NOS Radio 1-journaal Bert van Sloten. Goedenavond op vrijdag 11 mei. Straks het laatste nieuws over een gevaarlijke botsing in België. Maar we beginnen met de hete aardappel van Suriname namelijk een ingewikkelde uitspraak in de decembermoordenrechtszaak. Vorige maand nam het Surinaamse parlement de amnestiewet aan... waardoor alle verdachten vrijuit zouden gaan. De krijgsraad heeft de rechtszaak nu opgeschort. Hamman Boerboom, correspondent van de Wereldomroep. Hamman, we spraken je al een beetje aan het begin van deze uitzending. Toen was de uitspraak er net, was er nog veel onduidelijkheid. Is de stof inmiddels een beetje neergedaald? Ja, het is een beetje neergedaald, maar er zijn eigenlijk weinig mensen die meer durven te zeggen dan ze er straks al deden. Het is een heel lang pros geweest, een, bijna een uur lang, dat de rechter heeft uitgelegd uh, waarom ze uh, besloten heeft om, uh, om op, uh, op te schorten. Uh, een uur lang in zeer zware ingewikkelde juridische taal waar ook de juristen niet alles van begrepen. En die zeggen allemaal, we willen eerst even kijken wat uh, er precies in het geschreven vonnis staat en dan gaan we pas reageren. Maar essentie is uh, dat het uh, proces voorlopig is opgeschort... om te kijken of de amnestiewet, die ontstreef de amnestie... is is met de Surinaamse grondzet. Ja, en hoe is er gereageerd op dit vonnis? Uh, Uiteenloopt, voorzichtig vooral ook, omdat het nog uh, voor veel mensen onduidelijk is. Ik heb een aantal nabestaanden gesproken die waren allemaal uh, blij dat het in ieder geval niet stopgezet werd. Want daar was men natuurlijk toch bang voor. Uh, die amnestiewet die is via het parlement aangenomen en heeft in die zin rechtscheldigheid. En veel mensen waren bang dat op basis van die amnestiewet het proces zou stoppen. Maar dat is in ieder geval niet het geval. De nabestaanden zijn daar blij om en dat is eigenlijk de, de grootste gemene deler hier in de reacties. In de e ja. Want het is niet zo dat van uitstel afstel komt... Die kans is niet zo groot, want, uh, tenminste in deze fase nog niet. Want er moet nu een onderzoek komen naar uh, de rechtsveiligheid van die amnestiewet. Is die wel of niet uh, in tegenspraak met de grondwet? Daar moet een onderzoek naar komen. Op welke manier dat onderzoek gaat plaatsvinden, dat is nog niet duidelijk. De auditeur militair, dat is de aanklager, die heeft nu het, uh, de hete aardappel, zoals je het uh, net al mooi omschreef, die hij vorige keer bij de rechter neerlegde, bij de vorige zitting, uh, van ja, ik weet niet wat ik met die amnestiewet aan moet, bekijkt u het maar. Uh, mevrouw de rechter. Uh, die heeft hij nu weer terug op zijn bordje en de rechter zegt nou ga eerst maar eens kijken of die in strijd is met de grondwet. En uh, ja, dat onderzoek moet er in ieder geval komen. Of wat voor termijn dat gaat gebeuren is nog onduidelijk. Harman Boerboom was dat vanuit Paramaribo. Vanochtend maakte in Europa in Brussel eurocommissaris Rein de ramingen bekend van de economische groei van Europa. Het Nederlands begrotingstekort blijft volgens hem hoger dan die toegestane 3%. Maar dan is het vijf-partijenakkoord nog niet meegerekend, zo zei hij. De Nederland is still steeds een stabiele economie en een stabiel land. Niet because omdat er een recent agreement which is meet de vereisten van de Stabiliteit en Growth Pact Nederland kent nog altijd een stabiele economie en is een stabiel land, aldus Volgens hem komt dat vooral door de politieke partijen in Nederland die recent dus een nieuw begrotingsakkoord hebben samengesteld. Zo kan Nederland zich toch houden aan de afspraken die in Europa zijn gemaakt. My understanding is that it is enough to be in line with the stability and growth pact. And therefore I trust that this agreement will be implemented by the Netherlands. Europe-commissaris Rehn zegt dat hij ervan uitgaat dat het akkoord voldoende is... om aan de eisen van het stabiliteitspact te voldoen. En dat is belangrijk, want die eisen zijn wat betreft REEN. De Nederlandse regering moet het begrotingsakkoord implementeren. die recentelijk is uh, in lijn met de uh, provisies van de stabiliteit en groei. Reen stelt dat het op dit moment belangrijk is dat de Nederlandse overheid het begrotingsakkoord implementeert. En dat dat akkoord overeenkomt met het stabiliteitspact. Het hele interview staat trouwens. Straks op onze site nos.nl. Nou, naast de nodige waarschuwingen is reen ook positief. Voorzichtig herstel is in zicht, zegt de eurocommissaris. En uit de economische ramingen die de dus vanochtend presenteerde... blijkt dat de Nederlandse economie volgend jaar weer iets zal groeien. Dat betekent vervolgens dat er ook reden is voor voorzichtig optimisme... bij demissionair minister De Jager van Financiën. We zijn er natuurlijk nog lang niet. Maar het is inderdaad een positief teken dat er een duidelijke groei is. Uh, alhoewel, die groei is wat lager dan wat het Centraal Planbureau er nog uitgaat, Maar het is in ieder geval flink genoeg boven de nul om vrij veilig te zijn. Dat je zegt, ja, er is economische groei weer opnieuw in 2013. Dus we zijn uit recessie volgend jaar volgens deze ramingen. Dat klopt. Minder groei dan het Planbureau heeft berekend. Uh, ook minder groei vergeleken bij andere Europese landen. Hoe kan dat? Ja, Afhankelijk van welke landen. Sommige landen, zoals bijvoorbeeld Spanje, zitten in een hele zware sessie... en hebben zelfs volgend jaar nog krimp, net zoals dit jaar. Uh, sommige landen groeien uh, wat meer. Bij Nederland is het bekend dat wij heel erg kwetsbaar zijn... voor internationale neergang, voor de economische neergang. Uh, wij hebben uh, onze karakteristieken van een dienste-economie, van een exporteconomie, is dat we daar heel erg van afhankelijk zijn. Dus dan gaan we wat, in het begin wat zwaarder in de min... Uh, de hoop is altijd, het recente verleden wijst dat ook uit. dat als het dan weer daarna wel, wel gaat aantrekken... kan het daarna ook wel weer wat sneller, beter worden. Ja. Olli Reen de uh, eurocommissaris, heeft die uh, prognoses vandaag gepresenteerd. Um, ja, de boodschap is ook... Nederland moet gewoon hard aan het bezuinigen. Gaat u dat halen? Ja, als het aan mij ligt, zeker. Uiteindelijk hebben we daar de Tweede Kamer natuurlijk ook voor nodig. Geen uitzonderingen mogelijk? Nee, de, de cijfers die de commissie in de Raad laten zien... heeft u helemaal gelijk in. Die cijfers duiden absoluut op geen enkele wijze... op een uitzondering van Nederland. Dat, Dat werd wel opgehind... Dat had, nee, ja, in, in, in sommige media, maar niet door de heer Reen. Want de heer Reen zegt al heel lang, en ook zijn woordvoerder... dat Nederland gewoon moet voldoen aan de eisen van het Stabiliteitsgroeipact. En dat hij absoluut niet verwacht dat voor ons de uitzonderingsclausule uh, uh, aanwezig is. Die is echt voor hele, hele grote uh, afwijking, zoals... Misschien inderdaad in Spanje. Dan zie je dat die in een zware recessie aan het uh, belanden is. Volgend jaar zelfs ook nog krimp in plaats van groei in veel andere landen. Dan is er uh, mogelijk sprake van een buitengewone omstandigheid. Dat is aan de Europese Commissie om dat te beoordelen. Maar voor Nederland hebben ze duidelijk uh, laten doorschemeren dat die situatie er absoluut niet kan zijn. Nu bent u bezig met een bezuinigingspakket van 12 miljard met vijf partijen in de Tweede Kamer. Dat is al 2 miljard minder dan in het Katshuis sprake van was. Nou blijkt die groei misschien wat tegen te vallen als we Europa moeten geloven. Halen we dan wel die 3 procent? Het gaat erom dat de maatregelen die wij nu hebben genomen... Uh, leiden tot, het, uh, tot effectieve actie in de Stabiliteits- en Groeipact... volgens het ministerie van Financiën in de doorrekeningen. Maar het, kan er altijd discussie uiteindelijk zijn... of een nullijn bijvoorbeeld voor ambtenaren... als die nog niet is gerealiseerd wel of niet in de cijfers wordt meegenomen. Daar moeten we dan maar over praten, maar in de... Uh, beoordeling op het ministerie van Financiën zelf hebben we gezien... dat hiermee wordt voldaan aan de eisen van het Stabiliteitsgroeipact... en de eerste tekenen vanuit de Europese Commissie vandaag... wijzen er ook uit dat Nederland hiermee zal voldoen aan die eisen. Sterker nog, Olly Reen heeft vandaag letterlijk de woorden gezegd... van zeer hoge kwaliteit over de hervormingen in dit uh, pakket... wat ik in het lenteakkoord met die vijf fracties heb gesloten. Ja, doen we het nou voor Europa of voor onszelf? We doen het voor onszelf. Maar uw vraag was, wat vindt Europa ervan? Maar we doen het echt niet voor Europa. We hebben die regels in Europa zelf afgesproken... omdat wij vinden dat ze voor onze kinderen en kleinkinderen... en toekomstige generaties noodzakelijk zijn... om niet de boel de boel te belaten, uh, maar te laten... en de, de, de problemen nou, naar achteren te schuiven... en steeds groter te laten worden, maar om ze echt aan te pakken. En hoe eerder je ze aanpakt, hoe beter het voor ons allen... maar voor alle Nederlanders ook is. Demissionair minister Jager van Financiën... in gesprek met nog lang niet-demissionair verslaggever Michiel Breedveld. Die blijft nog wel een tijdje. Straks een enorme ravage in België... na een botsing van twee goederentreinen. Bij de AWB zit Wijnand Zwaan, want er is ook een enorme ravage rondom Rotterdam. Ja, en dat is al de hele middag zo. En de gevolgen zijn zichtbaar. Als de, de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen is voorlopig dicht tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein. Door een kettingbotsing. Er is ook een vrachtwagen bij betrokken. Heel ernstig allemaal. En eh, het loopt daardoor helemaal vast aan de zuidkant van Rotterdam. Op de A15 vanuit Europoort staat 21 kilometer file tussen Rozenburg en IJsselmonde. Het keer van zuid naar noord eh, ja, dat langs Rotterdam moet, kan, moet dus omrijden de vierde jaar 15. En via de A16. Doe dat vooral niet via Rozenburg of via de Maastunnel. Want daar is de verdraging minstens zo groot. Verder hebben we ook nog wel goed nieuws. Want de A1 naar Amersfoort is weer vrij na een ongeluk bij Blarikum. Er staat nog wel 8 kilometer verder. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Een knal vanochtend in alle vroegte in Amsterdam-Noord. Het was een arrestatieteam van de politie Zaanstreek-Waterland. Die probeerde een man aan te houden die zich in een woning had verschanst. De belegering duurde uren tot halverwege de middag. Lenny Beijenberg is van de politie. Goedemiddag. Goedenavond Goedemiddag. eigenlijk al. Ja, wat, wat doet een arrestatieteam trouwens van Zaanstreek-Waterland in Amsterdam? Dat is toch niet uw gebied? Eh, nee, dat klopt. Uh, maar uh, wij hadden een verdachte, die wilden we aanhouden. En die verdachte uh, die wordt uh, verdacht van betrokken te zijn bij een drievoudige moord in Purmerland. Vandaar. Waarbij dus eerder dit jaar uh, ook een andere verdachte voor is aangehouden. Ja. De man is uiteindelijk aangehouden, maar ik begrijp dat hij niet ongeschonden is aangehouden. Wat is er gebeurd? Nee, nou vanmorgen rond vijf uur wilde het arrestatieteam de man dus aanhouden. Maar hij kon zichzelf opsluiten in de slaapkamer. Er zijn een aantal onderhandelaars die met hem gesproken hebben. En meerdere pogingen hebben ondernomen om hem uit de woning te praten. En op een gegeven moment leek het ook zo te zijn dat hij daaraan wilde meewerken. En op dat moment verbrak hij de verbinding en klonk er een schot. En dat schot dat moet waarschijnlijk van hemzelf zijn gekomen, want de politie schoot niet. Ja, hij heeft zichzelf uh, neergeschoten. En onmiddellijk is hij uh, uit de woning gehaald, uh, is er hulp verleend en uh, ja, is hij naar het ziekenhuis vervoerd, zwaar gewond. Ja, is hij in levensgevaar? Ja, in, in kritieke toestand. In kritieke toestand, goed, dan weet hij nog niet van hoe het verder met hem is. Maar hij wordt dus verdacht van de betrokkenheid bij drie moorden. Is hij, wordt hij ook verdacht van dat hij de dader zou zijn? Nou, daar kan ik uh, niks over zeggen. Dat moet onderzoek uitwijzen. Ja. En uh, wat, is hij trouwens de enige verdachte of zijn er meerdere verdachten? Nee, er is uh, nog een andere verdachte. Die is uh, op 22 febru februari aangehouden. Um, en verder zal er onderzoek moeten uitwijzen um, hoe het zit met andere verdachten. Precies. En het is nu afwachten van hoe het uiteindelijk met hem gaat. Mevrouw Beijenberger, ik dank u wel voor de informatie. Dank u wel. Bij de Belgische stad Namen zijn twee goederentreinen op elkaar gebotst. Twee mensen raakten daarbij gewond. In een aantal wagons zouden chemische stoffen zitten... en er zou ook sprake zijn van explosiegevaar. Correspondent Joris van Poppel. Joris, dat klinkt ernstig. Um, om wat voor soort chemicaliën gaat het trouwens? zwavelkoolstof wordt genoemd. En dat is een vrij gevaarlijke stof. Gevaarlijk voor de luchtwegen. Bewoners, omwonenden, die roken een vreemde lucht ook direct na de klap. Dus er was grote paniek. Uh, Gemiddeld rampenplan afgekondigd. Een zone van 800 meter uh, afgezet. Scholen geëvacueerd. Een school die vlak naast de plaats van dat ongeluk uh, lag. Dat zag er allemaal uh, heel serieus uh, uit. Dat was, uh, twee goederen uh, treinen waren dat. Uh, eentje met stalen machines en de andere zaten vier wagons met gevaarlijke stoffen. Dat was al Snel bekend. Ik hoor nu net vertellen op de Waalse Radio dat uh, de uh, één wagon die een klein beetje lek was, waar wat, wat vloeistof en wat gas uitkwam, dat dat niet de wagon is waar die zwaar koolstof, die allergevaarlijkste stof in zat. En dat het dus lijkt mee te vallen. Ze zijn uh, nou ja, aan een ramp ontsnapt daar gelijk. Ja, gevaar geweken moet je dan zeggen. Ja, daar lijkt het op. Maar goed, er liggen daar nog wel een paar, uh, een paar uh, wagons vol met gevaarlijke stoffen natuurlijk. Die wagons die liggen, die liggen in, in tuinen van mensen. Die moeten nog opgeruimd worden. Het is zoals je zei een ravage daar op het spoor. Het spoor is ook echt uh, nou ja, kapot. Die treinen staan, ik heb een foto gezien, staan rechtop staat er, staat er eentje. Uh, en er lopen daar nog steeds de mannen in de witte pakken rond. Want nou ja, wat het precies is, welke stof waar precies zit, dat is nog niet helemaal duidelijk. En hoe ze het weg gaan halen... Ik weet niet of ze daar al een goed plan voor hebben. Is ook een beetje bekend al van hoe dat nou heeft kunnen gebeuren. Ja, een, een, een aanrijding. Er stond één uh, trein. Die trein met die uh, uh, wagons uh, met chemische stoffen die stond te wachten in het station. En er is een andere goederentrein, een goederentrein uit Frankrijk, is van achter. Niet met hele hoge snelheid is van achter aankomen rijden. Heeft hem een klein stukje ingehaald en is toen opeens, nou ja, waarschijnlijk op een spoorwissel, opeens tegen de trein aange, aangeknald. Uh, de twee gewonden, dat zijn de twee machinisten. De machinist van de stilstaande trein, die is meteen, ja, die, die voelde de klap en die is meteen uit angst bochtend, natuurlijk uit zijn trein gesprongen. Uh, die man is ondertussen al uit het ziekenhuis. De andere machinist, um, die, heeft iets, die is iets zwaarder uh, gewond... Uh, aan zijn uh, aan zijn gezicht uh, vooral uh, ja geen doden dus maar wel een enorme klap is het geweest ja uh, je zei uh, de ravage is gigantisch we hebben beelden gezien op de Belgische televisie daar ligt het echt het krioelt uh, werkelijk door elkaar als ik dat zo zie dan duurt het nog wel uh, behoorlijk lange tijd voordat het treinverkeer daar weer op gang uh, zal komen. Ja, ze zeggen nu, in ieder geval dit weekend moet je niet met de trein tussen Nama en Dinant gaan rijden. Voor de luisteraars die dat van plan waren, Want dat is onmogelijk. Dat, dat zal echt niet, echt niet kunnen. Dus nou ja, ten vroegste uh, maandag is er weer treinverkeer. Maar ja, je beschreef de foto's al. Ik denk dat dat er nog wel wat langer gaat duren voordat er echt alle, alle wagons daar uit de tuintjes zijn gehaald. En voordat het spoor hersteld is. Goed, het laatste nieuws van jou was dus dat het gevaar lijkt te zijn geweken. Dankjewel. Joris van Poppel was dat vanuit België. De een die heeft miljoenen te besteden. Ja, de ander is op zoek naar geld. Investeerders uit verschillende landen, durfkapitalisten noemen we die, die buitenkansen zoeken. En jonge high-tech ondernemers die willen groeien. Ze kwamen elkaar vandaag tegen op de high-tech campus in Eindhoven. En het heet de. Tichtour. Wie een goed plan heeft, die kan daar zijn. Die kan daar zijn geldschieter vinden. Nu de banken de hand op de knip houden. De reportage is van Matthijs van de Wiel. Alle deelnemers die hebben een uh, naambordje op hun buik hangen met een kleurcode. En rood, dat betekent: ik zoek geld. We zijn inderdaad een uh, bedrijf wat op zoek is uh, naar groeikapitaal. Ruud Stelder van SCO Shop. Wat is dat? Wij leveren e-commerce software. Dus uh, eigenlijk alle bedrijven die online willen verkopen, die kunnen bij ons uh, binnen, ja, ik zou zeggen, 10 minuten al al een webwinkel starten. Software voor een webwinkel? Software voor een webwinkel. Ja. Je hoeft geen fabrieken te bouwen. Waar is het geld voor nodig? Voor een salesorganisatie uh, die in staat is om de formule die we hebben... Uh, te kopiëren naar een ander land en die daar uit te rollen. En als je geld nodig hebt, dan ga je toch naar de bank? Uh, ja, op dit moment volgens mij niet. En uh, daarbij, uh, een bank is niet iemand die je strategisch uh, meehelpt denken. Uh, en een bank heeft ook niet echt het netwerk wat je zoekt. Uh, nee. Zeker niet in onze IT-sector. Wat is het bedrag wat je wilde loskrijgen vanmiddag? Tussen de 4 en de 5 miljoen. Succes zo dadelijk. Ja, dankjewel. Zo, uh, so please. En zo krijgen die bedrijven allemaal tien minuten om te vertellen hoe geweldig ze zijn. En wat voor kansen ze bieden. En degenen die geld te besteden hebben, die hebben allemaal een geel kaartje... Roel de Hoop van uh, Prime Ventures. Wat is dat? Dat is een uh, venture capital fonds. Durfkapitalisten. Durfkapitalisten. U investeert in van alles uh, en nog wat. Van alles en nog wat waar anderen niet in durven te investeren, durven wij wel. Ja. Waar bent u vandaag hier naar op zoek? Naar uh, ambitieuze ondernemers die interessante bedrijven hebben met heel veel potentie. De nieuwe Facebook. De nieuwe Facebook, de nieuwe Google... En dat er een paar tussen zitten waar u dan geld in gaat stoppen die het dan niet uh, zo gaan maken, dat is ingecalculeerd? Dat is dan het, uh, het risico van het uh, verhaal. Het gaat bij ons om de winnaars en niet om de verliezers die wij ook hebben. En als we die niet hebben, dan zouden we niet uh, genoeg risico's nemen. Hoe kunt u nou beslissen om miljoenen te steken in een bedrijf na zo'n presentatie van uh, soms maar 10 minuten... waarin al die bedrijven vertellen dat ze geweldig zijn en dat ze het helemaal gaan maken? Deze tien minuten is een eerste kennismaking met een ondernemer en kort zijn verhaal. Als we echt geïnteresseerd zijn, gaan we nog een keer langs en nog een keer. Typisch zijn het trajecten waar je zomaar drie tot zes maanden mee bezig bent. Zat er wat tussen? Ja, er zaten wel een paar interessante ja. dingen tussen, ja. op het eerste oog. En SCO, de webwinkels? Op zich is dat en interessant. Moeten de beurs trekken? Nou, dat moeten we wel kijken. Kijk, het, is, het is geen rocket science wat ze hebben. Rocket science? Uh, rocket science, uh, rakettechnologie, zeg maar. Ja, dat is diepe technologie. Heel ingewikkeld. Heel ingewikkeld. Dat niemand anders kan. Exact. Dat Wij, hebben zij niet. Hier of je niet voor gestudeerd hebben. Moet je een goede programmeur zijn. En, deze... en een goed verhaal hebben. hebben. En een goed verhaal hebben. En deze jongens moeten met name hun sales en marketing helemaal op orde hebben... in vele landen, want dat gaat ja, er daarvoor even. hebben ze geld nodig. Ik denk dat ze daar wel uh, investeerders voor kunnen vinden, zoals ze bezig zijn. En wellicht dat wij het worden. Wie heeft dit nou het hardst nodig, die tech tour? Bent u dat, de investeerder, of zijn dat die bedrijven? Nou, wij allebei. Het belang is wederzijds. en daardoor is het een prima plek om bij elkaar te komen. Nou, Ruud Stelder van de Webwinkels, hoe ging het? Ja, ik dacht dat het wel goed ging. Wanneer uh, horen jullie nou iets? Of er iemand geïnteresseerd is om er geld in te stoppen. Ja, dat, dat hoor je nu al een beetje. er ik... geen bordjes in de lucht, hè? De investeerder. Nee, ze houden geen bordjes in de lucht. En dat is met name ook de competitie tussen de investeerders. En uh, ik denk dat, ja, meestal is het uh, op de meeting zelf, hoor je wel wie er geïnteresseerd is. Ja, de borrel is gaande en... hiernaast. Kan je het dan al horen? Je kunt het uh, voelen. En uh, dan krijg je op je een... afkomen. Ja, en als je in de zaal zit uh, na je presentatie en je krijgt op LinkedIn al drie aanmeldingen. Dan weet je voldoende. Ja, de Tech Tour was dat. De bijdrage was van. Matthijs van de Wiel. Nog een weekendje slapen en dan breken er voor ruim 200.000 scholieren spannende tijden aan. Komende maandag namelijk beginnen de eindexamens. En dit jaar zijn voor het eerst de eisen ook strenger. Verslaggever Martijn van der Zanden zocht op het Brokleden in Breukelen wat eindexamenkandidaat op. De gymzaal waar het maandag moet gaan gebeuren ruikt nog een beetje naar zweet. De stoelen en tafels die staan buiten klaar om in de gymzaal gezet te worden... En in een ander lokaal zijn eindexamenleerlingen nog druk bezig om zich voor te bereiden op de eindexamens. Ja, we zijn nou bezig met oefenen hier op school. En, ja, wis Wiskunde B is dit nog, hè? Ja, dat klopt. En veel oefenexamens maken. Wiskunde B gaat het lastigste worden? Nee, niet voor mij. Uh, ik uh, ben niet zo goed in de talen. Wiskunde B drama, maar...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 Nog één weekend, dan gaat het echt beginnen. Ga je een rustig weekend tegemoet? Ik ga zaterdag ga ik, uh, nog bij studiekring nog een hele dag wiskunde doen. Ja, lekker rustig aan. Ik ga morgen ook nog even wiskunde doen en dan zondag... Ja, misschien nog één examen Nederlands of zo. Ja, gewoon op tijd naar bed. Goed uitgerust op je examens aankomen. Ik ga alleen hockeyën om mijn uh, hoofd even leeg te maken. En dan ben ik er klaar voor. Hoop ik, tenminste. Ja, maandag, dan moeten ze dus aan de bak. Want dan beginnen die eindexamens. Hebben wij natuurlijk allemaal al lang gehad. Joost Eertmans nu heerlijk helder. Een debat uh, in uh, avondspits. Joost, laat Joost maar zijn kawai afmaken. Dat soort uh, teksten? Dat soort teksten, daar kunnen, we het, uh, gaan, <lacht> daar kunnen we het zeker over gaan hebben. Bert, dank je wel. Uh, heerlijk helder Bleeker we gaan het erover hebben met uh, onder andere Kai van der Linde en Hans Wiegel. Wat wil ik namelijk? Ik wil het hebben over Spindokters. Uh, ik ben er zelf geen uh, groot voorstander van. Dat mag uh, zometeen ook blijken. Read maar worden, my, lips. That's read my lips. Ja, precies. Je weet het. Je kent het. U draait en u bent oneerlijk. Dat soort teksten die worden ingeschoven door Spindokters. Nou, een hele bekende is Kai van der Linden, maar natuurlijk ook Jack de Vries. Die nu bij uh, Team Breaker is aangeschoven. Opvallend trouwens dat die mensen ook openbaar uh, dat bekendmaken. Ik dacht altijd dat Spindokters juist helemaal aan de zijlijn... In Vroeger waren het staan. mannetjesmakers, he, noemden we ze dan. Ja, ja nou nog steeds hoor. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, het komt overko in overkomen wij uit Amerika toen Bill Clinton een propagandamachine had opgezet. Daar oh, komt het uh, fenomeen it's vandaan. It's economy stupid. Precies. Nou ja, ik geloof er, ik geloof er helemaal niets uh, van. En uh, Kaj van der Linden uiteraard wel, want die smeert er een, een hele goede boterham uh, van. Ik wil uh, met u hebben over uh, mijn stelling namelijk zeg, uh, spindokters in de politiek, die werken juist averechts. Je moet naturel zijn, spontaan zijn, en geen mannetjesmakers eromheen. Dat werkt. Kijk naar Bleker en kijk ook naar Mona Keizer, Bijvoorbeeld een hele opvallende dame in het, ja. uh, in het team van het CDA. Die heeft volgens mij nog nooit van een spindokter gehoord, maar komt gewoon heel natuurlijk en spontaan uit, uh, uit, uit de hoek. Ik denk dat dat uh, veel beter is voor het politieke... Uh, platform en de mensen die daar opereren. Ja, we, we, weten, we weten ze wel nog allemaal, hè, al die uh, uitspraken. want Ze komen spontaan naar ja. boven. Samen voor ons eigen, voork ook al een hele leuke. Jij ja, hebt een Wikipedia site uh, <laughs> opstaan. Nee, joh, die komen gewoon spontaan naar boven. Nou, dan blijf je het onthouden. Maar het werkt niet altijd goed. Uh, het werkt niet altijd goed uit met. Uh, met Krenke aan Verdonken en Ella Vogelaar. Nou, we praten erover in uh, Avondspits. Uh, op mijn uh, mening dus gebaseerd. Spindokters werken averechts. En u kunt gaan bellen. En jij was al aan Twitter, zag ik Bert. Hartstikke goed. Uh, Um, kunt u doen via hashtag Eerdmans of hashtag WNL. Maar bellen gaat sneller. 0800 1121, een gratis nummer. Uh, de lijnen gaan hier open. 0800 1121. Laat u horen. Spindokters in de politiek, ze werken uit absoluut averechts. Gaat u bellen, gaat u twitteren. Wij zetten de lijnen open en de computer aan. Zometeen in avondspits van WNL. Tot zo hoop ik.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 NOS -journaal. De brand en het instorten van de zendmast in het Drentse smilde op 15 juli vorig jaar he, heeft, hebben wel degelijk met elkaar te maken heeft wel degelijk te maken met de brand in de zendmast in IJsselstein. Eerder die dag, moet ik zeggen. Dat blijkt uit onderzoek dat in handen is van de NOS. De antennes in IJsselstein zonden niet goed uit... maar kregen wel de gebruikelijke hoeveelheid vermogen... en daardoor liep de temperatuur hoog op. Zo hoog dat uiteindelijk brand ontstond. Om de zendproblemen op te lossen, kreeg de mast in Smilde meer vermogen... waardoor ook daar brand uitbrak.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 Europese beurzen hebben de week positief afgesloten. Dat was vooral te danken aan positieve cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen. De Amsterdamse beurs sloot met een winst van bijna een procent op 305 punten. En ook de beurzen in Londen en Frankfurt sloten een procent hoger. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Willemijn Hubert. Ja, ik kan deze weersverwachting gewoon erg kort houden. We gaan een mooi weekend tegemoet. Maar ik geef u toch wat details. Want de wind gaat in de loop van de nacht draaien naar noordwestelijke richting en daarmee komen wij in polaire of wel koudere lucht terecht. En daardoor gaat het een en ander veranderen aan zowel de temperatuur als het weerbeeld. Vannacht daalt het kwik naar zo'n 5 tot 7 graden en morgen overdag wordt het niet warmer dan een graad of 10 op de Wadden en 13 in het zuiden en oosten. Er is dan een mix van zon, wolken en een enkel buitje, voornamelijk landinwaarts, en er staat een frisse wind. En zondag wordt de mooiste dag van het weekend droog, veel zon en weinig wind. ANEB, ah, verkeersinformatie. Over het algemeen nemen de files af. Maar dat geldt nog niet voor de wegen rond Rotterdam. Want de A4 is deze hele avondspits dicht geweest. En nog steeds dicht van Hoogvliet naar Vlaardingen. Tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein. Na een ernstig ongeluk. Verkeer dat van zuid naar noord wil, dat heeft, het meeste heeft de meeste vertraging uh, bij Rozenburg en bij de Maastunnel. Maar ook op de A15 loopt het natuurlijk vast. Het gegeven alternatief vanuit Europoort tussen Spijkenisse en knoopend Ridderkerk over 16 kilometer langzaam rijden. Aansluitend op de A16 vanuit Breda tussen Ridderkerk en knoopend Terbrechtseplein 9 kilometer. Aan de noordkant van Rotterdam is ook een ongeluk gebeurd naar Gouda. Het levert nog niet zo heel veel file op. Drie kilometer toch, de linkerrijstrook is dicht. Vanuit Almere op de A27 staat nog file tussen Knoopend Ems en Bildhoven. Zes kilometer door een aanrijding, maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Spindokters werken averechts. Een goedenavond, u luistert naar Heerlijk Helder Avondspits. Tot 7 uur is uw mening van harte welkom. Bel WNO 0800 1121. Ja, zou cda lijsttrekkerskandidaat Mona Keizer een spindokter hebben? Ik denk van niet en juist daarom scoort ze volgens mij zo hoog... En eerlijk helder Henk Bleker niet. Toen Bal kende het CDA uit het dal trok kwam dat, en dat was de algemene opinie, doordat hij zo zichzelf bleef. Puur natuur, je wist wat je eraan had. Dat had dus weinig van doen met de creatieve inzichten van zijn spindokter, Jack de Vries. Nu Jack de weggezakte Henk Bleker bedient van communicatieadvies, zou zijn grote strategische waarde moeten blijken. En wat bedenkt hij? Petjes met eerlijk helder Henk is dat waar de CDA-kiezer nu op zit te wachten. Ik denk van niet. Stratege Kai van der Linden liet mevrouw Verdonk alles zijn... behalve zichzelf. En dat werkt niet. Sterker, het werkte tegen haar. Authenticiteit, daar moet het om draaien in de politiek. Ik geloof niet in die mannetjesmakerij. En ik heb er ook nooit in geloofd. En daarom zeg ik, spindokters, ze werken aan Wel rechts. 081121. Eén Een zeer goede avond en welkom bij Avondspits. Um, u kunt gaan twitteren. Hashtag Eerdmans, hashtag WNL. Er werd net al getwitterd door iemand die zegt: Ja, spindokters zijn voor mensen die bang zijn voor, voor spinnen. Ja, zo kun je hem ook bekijken. Het fenomeen is ontstaan in de VS. We hebben het over begin jaren 90. Dat wordt zo'n beetje wel ongeveer als de opkomsten gezien. De propagandamachine van Bill Clinton. En het betekent letterlijk: Spinnen is de waarheid, de realiteit verdraaien. op een manier die voor jou het voordeligst is. En wordt dus veel toegepast in bedrijven, maar ook door. Dus voor politici, de vraag is natuurlijk, hadden ooit Drees en Joop den L. een spindokter nodig? Nou, niet, denk ik. Toen waren het wel voorlichters, maar geen spindokters. Maar u kunt reageren als u zegt, ja, het is juist wenselijk dat er iemand is die de politici helpt om het verhaal zo goed mogelijk uh, voor het voetlicht te brengen. U kunt dat uh, laten weten op 0800-1121 uh, of via Twitter. Dan gaan we ze voorlezen. Bas Heijmans twittert. Eerdmans onzin. De spindokter is ook een soort coach. Keizer zou er zeker van hebben geprofiteerd, want ze was nerveus. Uh, Peter van der Besselaar zegt. Een authentieke politicus kan wel een placebo-effect hebben. Maar een spindokter is nooit een wondermiddel. Snoekervan zegt de uh, Eerdmans. Uh, Kai van Linden en der, uh, het CDA en de Hero hebben geen spindokters En daarom gaan ze het ook niet halen. En huismus twittert. Eerdmans een spin is een mannetjesmaker. Of een Vrouwtjes maken natuurlijk, en mannetjes maken zijn makers van poppetjes en dat kan dus niet objectief. Nou, straks dus de grote stratege uh, Kai van der Linde die mij mag weer spreken. En Hans Wiegel komt ook antwoord over het fenomeen van de spindokter. Laat het maar weten. Eerst komt Olaf Tulle, onze eerste beller aan de lijn uit Soetermeer. Goedenavond, Olaf. Dag, uh, dag Joost met uh, Olaf uh, Tulle. Goeiedag. Goedenavond. Uh, nog even de groeten aan Kai van der Linden, hij kent me wel. <laughs> Uh, ...zonder uh, Spindokters zijn partijen zoals CDA op moment... ...of Hero Brinkman uh, reddeloos uh, verloren. En waarom? Uh, dat uh, Spindokters van, de, van de, het niveau van Kai zijn de enige... Die, die kan voorkomen dat het CDA gaat halveren en dat, he, dat Heer op Brinkman de kiesdelen niet haalt. Ja, maar waarom, heeft het, als, ja, waarom mag je dan zeggen dat bij mevrouw Vogelaar, mevrouw Verdonk... Er zijn er zoveel waar het helemaal niet gewerkt heeft, ook niet met KVN. Nou ja, kijk, het is 1NL, uh, e die had ook wel makkelijk een zetel kunnen halen. Als het niet, maar een Spindokter gaat vooral uh, die kijkt vooral dat, dat er niet de verkeerde richting ingeslagen wordt. Je zit nu voor de derde keer dat bijvoorbeeld Heer op Brinkman de, de ruimte opzoekt. Tussen de, tussen de VVD en de PVV. De eerste was 1NL, en daarna deed Dom precies hetzelfde En ja. nu gebeurt het voor de derde keer. Dus, en uh, een spindelkeur zou hem hierop kunnen uitwijzen. Dat, uh, dat dat niet werkt en dat hij iets anders dus, moet gaan doen. Ja, dat had natuurlijk wel gekund. Om te zeggen, ga vooral niet door in je eentje. dat had ook een advies kunnen zijn, bedoel je, Olaf? Nee, maar ik denk dat, dat hij wel. Normaal, normaal gesproken wel een kans, uh, zou hij wel een kans hebben. Ja. Maar uh, je ziet gewoon dat hij weer de bekende verkeerde richting in slaat. En dat gaat hij dus niet halen. Oké, okay, Olaf Tulle, zeer bedankt. 0800 1121. Spindokters, werken averechts. Aan de lijn nu, VWD Corrie zelf nooit een spindokter gehad. Maar wel een voorlichter, zegt hij. Hans Wigel, goedenavond. Ah, ja, meneer Eerdmans, Dag. goedenavond. Fijn en ze... uw stem weer te horen. Nou, dat is weer wederzijds. Dat blijft zo, <laughs> denk ik, altijd. Uh, heel fijn om in de show uh, te hebben. Uh, in uw tijd bestond de spindokter nog volledig niet. Denk nee, ik, hè? je had wel, uh, dat zei u zo pas ook, voorlichters. Die waren absoluut loyaal aan, uh, zeg maar, hun bazen. En die zeiden ook openlijk uh, en eerlijk en rechtuit tegen de bazen wat ze vonden. Maar een eigen spelletje speelden ze niet. En het is precies zoals u zegt, die spindokters uh, die verdraaien de boel. Die maken het mooier dan het is. Dus er wordt gewoon, ja, de kiezers worden gewoon op die manier beduveld. Beduveld, zegt u. En leunen politici dan vindt u te veel op spindokters momenteel? Nou, kijk, een politicus moet zelf zijn beleid goed kunnen uitdragen. Hè? Kijk, als hij dat niet kan, als hij iemand anders eh, nodig heeft... om de dingen mooier voor te stellen dan ze zijn... dan zijn ze in wezen ongeschikt... De politicus zelf, ja. of je nou minister bent of uh, partijleider... ja, die moet het gewoon, uh, dat gevecht zelf aangaan. Maar misschien nee, hebben ze, de meneer Wiegel... Ja. soms hebben ze misschien net even dat duwtje in de goede richting nodig... van een verkeerde, verkeerde beslissing, dat je zegt, een spindok zegt... joh, doe dat niet, of doe het zo. Dat is eigenlijk meer een coach wat er gezegd wordt. Hè. Dat kan misschien toch... Nou ja, kijk, toch dat kan je voorlichter ook doen, dat kunnen je medewerkers ja. ook doen... maar uiteindelijk ben je zelf helemaal verantwoordelijk, zo hoort het ook te zijn voor datgene wat je doet en wat je zegt. Ja, en nou wordt Henk Bleker, die wordt op dit moment uh, nadrukkelijk geholpen door Jack de Vries. Die zit ook opvallend genoeg op de eerste rij bij zijn eerste persoptreden. Uh, ja. uh, ik dacht altijd dat Spindok dus een beetje de achtergrond... Uh, nou, ja. zo is het precies. Ja. Kijk, die, dat heb je vroeger ook wel gehad van dat soort lieden. En die gingen dan zelf aan de publiciteit uitleggen wat voor kunstjes hun baas leerden. Hè? Dus uh, dat soort mensen moeten gewoon totaal op de achtergrond uh, ja. blijven. En ik begrijp nu dat meneer De Vries nu weer actief bezig is om meneer Bleker te promoten... overigens met een leus die ook nog gepikt is van, uh, zeg maar, Heineken, hè? Ja, dat Heerlijk mag ik dan niet. Ja, ik denk nou, niet dat, dat Jack het uh, eerst bedacht heeft, nee. Dat is natuurlijk helemaal uh, een niveau van niks. U vindt het helemaal niks. Wat vindt u van die, van die campagne van Bleker met petjes met inderdaad eerlijk helder Henk? Nou ja, kijk, als je Bleker en De Vries naast elkaar zit, is het zo'n beetje een duo... waar Martin Toon er in de tijd over schreef, van bul super en heep Heeper. Dus ik vind het een beetje komisch en ik denk dat een verstandig mens er ook helemaal niet in trapt. Nee, dat, nou ja, de, de peilingen laten niet zien dat het echt werkt. Nou zeg ik juist, op dit moment zou uh, Jack de Vries... Kijk, bij Balken heeft hij volgens mij nauwelijks echt invloed gehad. Balken bleef gewoon zichzelf en zeer terecht. Maar, ja. hè, maar dat was misschien ook zijn advies. Nou, dat is, dat is goed verdienen, zeg maar. Maar bij, bij, bij, bij Henk Bleker zou hij zijn waarde moeten bewijzen. Dan zou, zou Henk Bleker zou langzaam kan moeten stijgen. Wat moet hij doen om Henk Bleker... Ja, uh, kijk eens, uh, u hebt uh, Pim Fortuyn goed gekend, ik ook... Die deed het ook allemaal zelf. Dat dacht ik ook. Hij werd ondersteund. Hij deed het ook allemaal zelf. Maar hij werd wel ondersteund door Kai van der Linden die zo meteen aan de lijn kwam. Ja, ja, toen in de tijd toen hij toch met die andere club zat, maar toen hij zelf is verder gegaan, je kon gewoon zien dat ja. die man Pim was een naturel opende, ja. uh, opererende politicus. En uh, ja, die kon het gewoon helemaal in zijn eentje en zo hoort het ook. Ik denk het ook. Dat is voor mij ook het me meest, du meest, du meest duidelijke voorbeeld dat je helemaal jezelf moet zijn. Ja. U ziet dus eigenlijk gevaren in, in de spindokter op het binnenhoofd? Ik vind het helemaal niks. Nee. Ik bedoel, als je zo'n figuur nodig hebt, niet alleen om uit te leggen wat je vindt en wat je doet, maar om het mooier te maken dan het is. Het is gewoon, nou, het woord zwendel is een beetje zwaar aangezet, maar het is wel een beetje nep natuurlijk. En Mark Rutte heeft er ook geen één, denkt u? Dat denk ik niet. Ik heb zo'n spindokter daar nog nooit onder het bureau gezien. Nee, misschien zit hij in de kast. Dat, <laughs> nou ja, dan dat... moet hij er maar eens uitkomen. <laughs> ja, Oké, okay. okay, Hans Wiegel, uh, zeer bedankt voor uw uh, commentaar en okay. reactie op de stelling. Tot de volgende keer. 0800 1121, dat is uh, het nummer om te bellen. Sp op mijn stelling spindokters werken averechts in de politiek. Misschien heeft u ervaring in het bedrijfsleven. Ook leuk om even aan te geven, maar ik heb het specifiek over de, de politiek en het werken van uh, spindokters We gaan zo dus Kai van der Linden spreken en kijken hoe hij hij reageert ook op de woorden van Hans Wiegel. Ondertussen komt Spindokter NL door op Twitter. Strategen met goede analytische kwaliteiten zijn nodig om de vinger precies op de zeer plek te leggen bij tegenstanders. Lini van Wijk zegt: uh, Die Jack de Vries spint Bleker in een web waar hij niet meer uitkomt. Pakt de spin, later zijn kans om zijn plaats in te pikken. Uh, Frans van Beers twittert eerder als bleker kan beter een coach inhuren om manieren te leren. Ook moet, hij moet gewoon wachten op de Floriade en Abdelrazak Grauw, die, spi die spint, wou ik zeggen, die twittert... een spindokter is niet erg als er maar geen leugens de wereld in worden geholpen. Politiek en populisme, en hij noemt ook het CDA en Bleker in de hashtag... 081121 spindokters zijn die werken. Averes, Ricardo, goedenavond. Ja, goedenavond Joost, ik ben het eigenlijk eens een keer met je eens. Uh, dat is, uh, vroeger kon je gewoon met, een, uh, met veel leugens, de uh, kiezers uh, zand in de ogen strooien... Maar de hebben we een originaliteitsprijs bij de kiezers. De meest originele uh, politicus die zal het winnen. Uh, hm. Je hebt gezien bij, uh, hoe heet het, uh, Verdonk. Uh, uh, ze gaat allerlei, uh, allerlei mooie plannen op het schip. En uh, ze zag er eens als een soort kapitein die uh, weet ik veel wat uh, ging ja. doen. Nou, zwaar mislukt, zeg maar. En bovendien, Spindokter, dat is dus een, een beetje de, wat jij al zei. Ja. Een beetje een tikkultje de waarheid okay. te draaien... Nou, heden hele dag hebben wij dat allemaal niet, niet nodig. Niet nodig. Ricardo, dankjewel voor het in inbellen. Excuus uh, dat ik dat wat kort moest houden. De lijn was wat slecht. Roel de Ruiter, goedenavond. Goedenavond. Uh, ik ben met de stelling in, maar ik heb de voorzien... Fossiele... Ik heb de mening van de fossiele politicus uh, Wiegel en uh, vrij van mijn niet nodig. En ook het opportunisme van nee, meneer Heertmans niet. Uh, ik meen het me de zijn er eens, maar ik heb jullie mening niet nodig. Oké. Okay. Uh, ze stap in dit programma, want u bent <lacht> ook een grote opportunist. Tot ziens. Dankjewel. Dat is ook een mening, mag allemaal. Arnest Tiemann zegt de rol van Spindokter is doorgeslagen. Door authentiek te zijn spreek je eerder de stemmer aan. Anders wordt het zo'n eenheidsworst. Uh, Marcel Bogen zegt wat opvalt bij CDA-debatten. Tenen krom de slogans. Kies spies wijzer met keizer Helder Henk. Ja, ze zijn natuurlijk allemaal het voorbeeld van Henk Lekker gaan volgen. En dan op eigen, eigen wijze. Dat zag ik gisteren ook in eh, Pauw en Witteman. U kunt dus meedoen. 0800 1121. Spindokters werken averechts. Kan ook via Twitter. Hashtag WNL of hashtag Eerdmans. Meneer Van Hazen, goedenavond. Goedenavond. Zou die laatste inbellen door prem gestuurd zijn, denkt u? Dat zou kunnen. Van links naar rechts. Zongen wij vroeger al. Van, van links naar rechts, van voor naar achter. Ja. Maar ik ben het uh, met je eens, Joost. Koninkrijker, admiraal, etc. Kunt allemaal wel bedenken. Maar willen ze allemaal. Ik vind het een beetje jammer dat uh, Jack de Vries een beetje afvalt op deze manier. Ik, ik denk wel dat het helemaal authentiek zijn ook een utopie is. Ja. Maar uh, spin-docs inderdaad, daar, die, die werken Averex. Zeg maar, dan kan je van de linnen wat heeft hij nou bereikt? Met Leopold Nederland eigenlijk niks. Met Rita van Dank ook niks. Integendeel, het werkte Averex. Ik vond Jack de Vries wel succesvol bij Balken in 2003, en 2006 bijvoorbeeld. Maar met diezelfde Jack de Vries is het CDA ook wel gehalveerd. Bij de laatste Tweede Kamer verkiezing in 2010. Ook, dus ja, en ik vind nu wel erg doorzichtig met, met dat eerlijke, eerlijke ja, ach, ik kan het niet eens aan mijn mond krijgen. Nee, precies, maar het is ook zo gezocht vaak. Hè? Kijk, eens, ik vind iemand die je net even een goed adviesje geeft, dat kan ook een voordeel zijn, dat is niet zo'n probleem. Maar iemand die helemaal gaat nadenken hoe jij goed over kan komen, dan ben je op een gegeven moment jezelf niet meer. Maar je laat je gewoon, een, je bent eigenlijk een ander aan het voordoen. Nou, als het goed gaat, bijvoorbeeld Pim Fortuyn, had, nou goed, die heb ik nog niet gekend, vond ik bij u wel... Maar dat was een natuurtalent. Maar goed, die strekt ook het halve land tegen de haren in. Het andere helft kreeg hij mee. Ik denk wel dat bijvoorbeeld Jack de Vries uh, redelijk succesvol gespind heeft. bij bijvoorbeeld balkenenden. Want de termen als het lek van Jack en gewoon de nul houden, et cetera. En Balkende met dat brilletje. dat heeft hij toch wel aardig gedaan. Maar ja, dan maar... zie je dus dat het een goede symbiose is. tussen spindokter en politiek. Dat is ook belangrijk. Maar weet je, weet je wat het is? Dat, dat was het advies. Blijf gewoon jezelf volgens mij. En dat is ook het enige advies dat een spindokter zou moeten geven. Blijf vooral jezelf. En maak geen stomme fouten. Daar, daar kan je misschien wat hulp bij gebruiken. Maar ja, die, Fortuin was ook het duidelijke voorbeeld van, van blijf jezelf. Verdonk, precies het omgekeerde. Hè? Die ging juist ja. hele rare dingen doen. Helemaal hele rare dingen. Maar ik denk wel dat iemand als Balkenende toch wel dat kon, kon, kon gebruiken. Je zegt hem wel van goed, makkelijk vriend op die manier. Maar ik vind wel dat hij gespint Dus zijn kapsel is veranderd, heel subtiel. Dat hm. zag je ook bijvoorbeeld bij, bij Hillary Clinton. Angela Merkel is ook heel duidelijk gespint. Die heeft dus net Ruud lubbers. Die is ja. dus zijn gebit gaan veranderen. Kijk. Merkel heeft heel subtiel over de loop van twintig jaar haar imago veranderd. Ja. Dus ik denk dat een goede spindochter, maar die zijn er weinig, wel wat kan uithalen. Kan doen. En ja. dan moet ook vooral die tandem goed zijn met degene die die helpt. Duidelijk. Meneer Van Hazen, bedankt. Uh, we gaan kijken op Twitter Gebeurt veel. Niels Boer zegt, als een politicus zonder Spindokter geen stemmer zou trekken... geeft het wel aan dat de kiezer bedrogen wil worden. Uh, Rijk Prosman zegt Spindokters, ik weet niet eens dat ze bestonden. Zou Job, uh, Job C. er ook eentje hebben gehad? Die wilde ook iemand worden die hij niet was. Teun van de Keuken, die retweet uh, Heitske van der Linden. Dat is overigens weer de zus van, uh, van onze Kai die we zo aan de lijn krijgen. Spinnen is niet de waarheid verdraaien, maar een andere kijk op de feiten aandragen. Het uh, uh, avondspins WNL. Nou, dat, dan kan ik meteen naar haar broer toe. Uh, Kai van der Linden, goedenavond. Goedenavond Joost. Je laat je zus nu inmiddels al voor je spinnen, begrijp ik? Nee hoor, dat uh, zo erg uh, zal, zo ver zal ik het niet laten komen. Oké, okay, nou even, Kai, je krijgt een hoop uh, ja, meeval, of ook wel, maar wel veel tegenspraak. Hans Wiegel heb je misschien net gehoord. Hoe komt het op de eerste plaats dat het spindokteren zo'n slecht imago heeft? Hoe komt dat toch, denk je? Nou, op de eerste plaats wil ik even reageren op uh, wat ik de afgelopen vijftien minuten gehoord heb. Ik heb meer spin van jou voorbij horen komen dat, in een, dat ik in een jaar zou kunnen verzinnen, Joost. Oh, dat verdien ik heel, heel, heel goed per uur, moet ik zeggen. Ja, dat, uh, nee, maar op de eerste plaats, je stelling dat spin spindel van de jaren negentig is, is feitelijk onjuist. Dat is van jaren 40, 50, de vorige eeuw. Okay. Dus je moet ook de feiten wel even goed, uh, goed kennen als nee, je zo'n over pak hebt. Dat is eentje voor de jou. Tweede Tweede punt, dat Rita Verdonk uh, zich heel anders opeens zou hebben gedragen... is feitelijk gewoon onjuist. Kijk, je kunt met Rita Verdonk eens of oneens zijn... maar uh, het feit dat zij authentiek was, gewoon was en bleef zoals ze was... Uh, is een feit. En het derde, dat vind ik eigenlijk ja. wel heel jammer van Hans Wiegel... want hij weet uh, uh, heel goed en ook heel goed, uh, veel beter... want hij heeft er zelf bij gezeten... dat er wel degelijk een hele duidelijke spinstrategie... Achter de opkomst van Fortuin zat. En ik vind het een beetje flauw om nu tien jaar na dato al het goeds dat Fortuin bereikt heeft, en daar ben ik heel erg blij mee, allemaal op zijn konto te schrijven. Ja. En zijn spindokter, die er toch redelijk veel aan gedaan heeft om die man te lanceren in de Nederlandse politiek, op een unieke manier die in Nederland nog nooit Nee, ooit maar wiegel, was. Maar Wigel, even kan ik, kan met een mediastrategie ja. die ongekend was, nee, eens. om dat dan even af te serveren. Nee. Van hij he, zei, dat was allemaal niet nodig. Maar hij, hij zei duidelijk, Hans Wiegel, dat, dat jij gestopt bent waar Fortuin zijn opmars echt kon starten. Dat was toen hij uit Leefbaar Nederland uh, vertrok. Dat, dat bedoelde dat is, keer, feitelijk, dat is feitelijk gewoon onjuist, Joost. Dus als je teruggaat in de geschiedenis, je kijkt naar de peilingen. Jij weet als geen ander dat de lancering van een politieke partij het allermoeilijkste ja. is. En toen Fortuin vertrok bij Leefbaar Nederland, die je kunt terugzien in de peilingen, stond hij op 22 zetels. Nou, hij dus, is volgens mij op 26 uh, geëindigd, dus dat. Uh, ja, dus 22 van de 26 zijn voor mijn konto, zeg ik dan, Joost. Juist. Nou, nou, ken ik je weer, Kai. Hé, hey, Henk Bleker Dank even... je. Nee, oké. Okay. Henk Bleker die doet het met Jack. Uh, toch niet helemaal handig lijkt me dat hij in het openbaar zo nadrukkelijk... maar dat deed jij trouwens ook niet moeilijk en flauw over met Rita Verdonk. Waarom moeten jullie zo op de voorgrond als pindokters? Dat, dat vind ik een hele terechte kritiek. En dat is ook een kritiek die ik mijzelf aangetrokken heb. Ik vind het, als ik nou terugkijk, ik heb een heleboel fouten gedaan... maar wat is... Nou, een van de grootste fouten die ik zelf gemaakt heb, is dat ik mijn ego uh, soms, of uh, vaker dan soms, uh, heb bevredigd door zelf ook zo lekker in de publiciteit te treden. Ja. En dat hoort inderdaad niet bij het spindokter. Maar, spin maar het helpt wel voor nee, je klanten. Het moet onzichtbaar zijn. En, maar het, het, het, het vervelende daarvan is, want Hans Wiegel zei dat Mark Rutte geen spindokter heeft. Nou Joost, ik kan je verzekeren, die heeft er wel zegelijk een spindokter. En die heeft een hele goede spindokter. Maar niemand weet dat dat, wie dat is. Nou daarom zo vroeg ik hem ook, zit in de kast. Want dat, dat is natuurlijk wel vaak zo. Dat iemand een spindokter kan hebben die niemand ziet. Ben jij, ben jij overigens dan de spindokter van, van Rutten? Nee, dat ben ik niet. Dat kun je wel ontkennen. Oké. Okay. Nou ja. even, even Henk Bleker. Algemeen wordt toch gezien dat het niet heel handig uh, lekker loopt met Henk Bleker. Spetjes met nee. eerlijk heldere Bleker. Enzovoorts. Uh, zou, wat, had jij dat... dat nou, schreef even je commentaar op de campagne, Bleker. Nou kijk, in het algemeen vind ik dat je, dat je spin-dokters moet beoordelen op het volgende. Je hebt goede spin je hebt slechte spin net zoals je goede advocaten hebt en slechte advocaten, et cetera, et cetera. En een spin doet drie dingen. Dat is eigenlijk de kern van de taak. Die, dat kan ik samenvatten in wat, waar en hoe. Hij vraagt zich af, wat is de boodschap waarmee je onderscheidt? Uh, waar moeten we die boodschap brengen? Dus in welke televisieprogramma's, welke radioprogramma's, welke kranten? En hoe breng je die over het voetlicht? Ja. En kijk, ik kan nu nog niet beoordelen, want de uitslag van de, van de CDA-Leisdekkerscampagne is nog niet bekend. Nee. En we weten ook uit de, uit de periode voor Donk Rutte in 2006 dat peilingen volstrekt... Uh, het kan totaal op zijn, zijn kop staan, zeker. Maar is het niet zo, je uh, dat dus wij... Kan ik wil nee, maar... beoordelen of de campagne succesvol is geweest. Maar Henk Bleeker is een puur naturelle paardenfokker uit Groningen... waar iedereen ja. van smulde bij de wilderij door en Paul Witman. Nou wordt hij een beetje gemaakt in een vorm van, van Jack de Vries. Laat die man naturel zijn, zeg ik. Spontaan. Gewoon puur. Dat is wat we willen in Nederland. Pure politici. Ja, daar wil dan je... ik twee dingen over zeggen. Daar ja? twee dingen over zeggen. Namelijk dat, dat ik Henk Bleker overal in de media zie. En dat is de eerste waar je een spindel op moet afrekenen. Dat, is en dat, en dat, dat goed dat, of niet goed? goed? Dat, dat is heel erg goed, want je moet zichtbaarheid creëren. Ja, maar het, het kan ook een overkill zijn dat we een beetje Bleker moe worden. Ja, maar goed, ik denk dat dat in een periode van twee, drie weken... in een lijstelijkscampagne niet snel zal gebeuren. Waar het om gaat is dat je zoveel mogelijk in beeld bent... Om zeg maar de CDA-lijsten of de CDA-leden te overtuigen dat je de beste kandidaat bent. Dat is ook. En uh, dat, dat doet bleek er heel goed. Ik denk dat Jack hem daar verder niet heel veel in adviseert dat hij me een beetje bijstuurt. Maar ik ben het niet eens met de belles die Jack de Vries afschrijven. Jack de Vries is in mijn opinie de beste spin-dokter van Nederland. Oké. Okay. En die heeft ook wel degelijk een hele grote rol gespeeld om Jan-Peter Balken en de tien jaar lang premier te, te laten blijven. Ja. Nou, dat vind ik een accomplishment op zich hoor, met zo iemand die tot Nou, nou ik denk, denk dat Volkert van, van der Graaf er iets meer aan bijgedragen heeft. Om het maar eens even ja, grof te zeggen. Joost, daar zijn wij het helemaal over eens. Maar dat is een andere, andere uitzending. Oké. Okay. Blijf luisteren, Kai, want we gaan nog even wat bellers bijtrekken. En twitteraars. Uh, Kai van der Linde, u kunt hem ook vragen stellen. Camille Ergemon twittert. Als het moet laten gaan over je slogan in plaats van de inhoud, is er iets niet lekker, denk ik. Ton de Vries twittert. Uh, Eerderbandse Kai van der Linde. Laten we, maar op, of laten we maar op een partij stemmen en niet op een persoon. En Frances Heijman twittert. Wij hebben de spindokters over onszelf afgeroepen. Omdat politici niet meer gekozen worden op inhoud, maar op vorm. Uh, dus even kijken, de bellers komen ook. Binnen uh, mooi, de heer Lucic uit Rotterdam. Goedenavond. Ja, goedenavond, Jos. Ja, ik ben iemand die, die starten op halve wegen uh, 50-50, zeg maar. 50 50 ik het ja. ja, ik hoor net Kai van der Linde. inderdaad. Als je het hebt een voldoende uh, goede stof, om, uh, bedoel ik een persoon die staat stevig in de schoenen. Net als Johan Cruijff. Johan Cruijff heeft geen Kai van der Linde nodig, voor welke dan ook, spindokter. Ja. Maar uh, tegelijkertijd René van de, van de kerkhof, of zijn broer. Nou, daar kan je hele, hele uh, medische staf erbij leppen, maar ja. dan da, da versta je geen moed van die mensen. Nee, nee, dus het ligt ook aan ja. de persoon die gedokterd Precies. wordt. Juist. Nou oh. dat, zie je, dat zie je ook in een, een misgelukte een, een, een meneer Bleker, nou, de, dat, dat hij was een heel eventjes populair. Dat heeft niets meer te maken met of wat hmm. dan ook. Dat is geen smaal Hollandse hype. Oké, okay, meneer ja. Lutje, we gaan er even bij wat er zijn. Zoveel bellers die ook mee willen doen. Meneer Vermeer, goedenavond. Hoi, ik wil even een definitie hebben van het begrip spindokter. Ik denk dat het begrip spindokter ja. veel meer gaat over een ideologie, omdat daar een poppetje aan hangt. Bijvoorbeeld iemand als dus die personen die nu die CDA... Uh, Debatten doen. Dat zijn pers personal advisors. of, of uh, personal marketeers. Ja. Dus mensen die. Maar ik denk, een spindokter. die staat boven de partij. en die gaat een poppetje naar voren zetten. Maar een spindokter. die heeft een hogere status. Dat is een. ideologie heeft hij. Oké. Okay. Dus je kan zeggen van. oké, okay, het is geen voorlichter. Een spindokter is dat zeker niet. Nee. En ook geen lobbyist. Het is meer. Hij staat achter. Uh, achter een ideologie. en daar. Wordt een poppetje naar voren geschoven. En dat poppetje moet passen in de ideologie van de spindokter. Ben, dank je, want ik stopte daarmee, want we willen Kai nog even aan het woord laten. Kai, is het nou zo, wat andere bellen zeggen, het is bij spindokters vorm boven inhoud? En, en het is nee, misschien nou, ook logisch. Nee, waar het bij spindokters om gaat, is strategie. En eigenlijk houdt de spindokter zich bezig met de centrale vraag: waar moet de verkiezingscampagne over gaan? Want het is namelijk bewezen dat kiezers heel anders reageren als de campagne bijvoorbeeld gaat over de economie dan als die gaat over de islam. En dat er weer een hele andere uitslag is als de campagne over onderwijs gaat... dan als de campagne over duurzaam milieubeleid gaat. Dus een spindokter die kijkt... welk inhoudelijk thema past het beste bij de tijdgeest... en mijn klant, mijn kandidaat. En wij gaan vervolgens zorgen, en dat is spin, dat is draaien... om te zorgen dat dat thema... ...op de maatschappelijke agenda komt. Dus wat ik de hele tijd met Pim Fortuyn aan het doen was... ...in die zin had ik het wel makkelijk. Ik zei, Pim, het gaat maar over één ding. De puinhopen van paars. Ik wil niet dat je het over iets anders hebt. Keer... Heb jij die slogan bedacht, Kai? Heb jij puinhopen nee, van... Die, nee, nee, die heb ik Fortuyn... zelf bedacht, hoor. Oké. Okay. Ja, nee, dan nee, dan ook... Fortuyn was een fenomeen. En dat was een authentiek... Uh, ik zeg altijd, er zijn, uh, er zijn twee hele authentieke politici in Nederland geweest. En dat waren Pim Fortuyn en Hans Wiegel. En ik, ik durf eerlijk te zeggen dat Wim Vertuin het ook zonder Kai van der Linde uitstekend had gedaan. Dus dat wil die nou, niet blij cremen. dat je dat nog mee, dat je maar, dat, dat je dat maar, meegeeft. Maar Joost, ja. het is wel een realiteit dat de meeste politici... die hebben geen verstand van media, geen verstand van... Nee, die moeten een beetje geholpen die worden. Die, hebben, ja. die moeten geholpen worden. Hey, en je moet het niet overdrijven. Nee, We kan hangen je? niet aan de touwtjes. We zitten in de laatste minuut. Ik wil van jou nog een antwoord op de vraag... wat moet het CDA doen om zich het beste neer te zetten in de campagne? Het CDA totaal. Wat zouden ze moeten doen? Nu in de lijsttrekkerscampagne? Ja. Weet je, Joost, zelfs Kai van der Linden heeft geen idee. Nou, dan is het ernstig gesteld met het CDA momenteel. Of niet? Ja. Oké. Okay. Ja, nee, ik denk echt dat ze een groot probleem hebben. En weet je waarom? Omdat zij geen visie hebben voor de toekomst van Nederland. En daar begint het mee. Dat is toch En zelfs wel. een spindokter kan die niet verzinnen. Kai van der Linden... Strateg en Spindokter, u kunt hem bellen voor alle klussen. In dat opzicht, dankjewel voor het meedoen op deze mooie vrijdagavond. We gaan eruit. U kunt nog op uh, Twitter kijken naar van alles wat er langskomt... op hashtag Eerdmans, hashtag WNL, Spindokterswerk Averrechts. Hans Wiegel was voor, Kai van der Linden zwaar tegen. Straks gaat op deze zender uh, Brands met boeken verder... over Rory Storm, het nieuwe boek van Tom Egbers. Zondag is WNL weer te zien op Nederland. 1 met een exclusief interview van Eva Jinnik op zondag... met Ayaan Hirsi Ali, gaat dat zien. En ook komt Henk Bleker langs. Kijk wat Jack de Vries hem voor advies heeft meegegeven. Maandagavond ben ik weer terug met een nieuwe avondspits. Ik wil u wensen namens de hele redactie een zeer fijn weekend. Mooi weer, dus maak er wat van. En we gaan elkaar spreken en twitteren op maandagavond half zeven. Tot dan.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 Kijk snel op, regisnssstation stationnl Dit is Radio 1.